6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Koninklijk gezelschap op bezoek in Limburg. Topdrukte in verschillende steden. En het Syrische leger heeft het centrum van Daraa heroverd. Het weer het is overwegend zonnig. In het zuiden wat stapelwolken. En daar is er kans op een lokale regen- of onweersbui. Vanavond en vannacht is het verder helder. En dan morgen overdag opnieuw zonnig. Het wordt dan 16 tot 20 graden. Koningin Beatrix en haar familie bezochten vandaag op Koninginnendag Torren en Weert. En ze werden er met open armen ontvangen in Limburg. Het Koninklijk Gezelschap begon de feestdag met een bezoek aan Torren. Na een toespraak van de burgemeester maakte het gezelschap een wandeling door het stadje. Majesteit, laat ons het Witte Stadje binnenlopen en dat samen beleven. Gaat u mee? We zijn hier weer hekken, kon hij een auto aanrijden. Nou, de alle beveiliging is er in ieder geval. Vanochtend om vijf uur half zes in de auto gestapt. Hier naartoe gereden, keurig met de pendelbus naar het dorp. Klein stukje lopen, kopje koffie drinken en hier gaan staan. De koningin Beatrix, prinses Maxima en prins Willem-Alexander speelden voor valkenier... Ze lieten een woestijnhavik op hun hand landen. Het beschermleer om uh, de schouders van de valkenier... Uh, opgestegen naar een muurtje en weer terug. Rond 11 uur reist het gezelschap door naar Weert. Ook daar is een wandeling door het centrum met muziek, spelletjes en voorstellingen. Heel snel over het parcours lopen, dat is er niet bij. Want er liggen hier maaskijtjes en u zult het heel voorzichtig moeten doen. Dames, ik heb u gewaarschuwd. Met zo'n uh, staafje waar een ringetje omheen zit, moet je over een spiraal heen. En dan mag je hem niet aanraken. En als, hij wel, als dat wel gebeurt, dan, uh, dan gaat er een belletje af. Ja, en daar ging het belletje. En de koningin, ja, ze zegt, ja, volgende keer beter. Vindt u het ook de moeite waard hier te staan? Ja, heel mooie plaat hier, hè. Ja. Wie heeft u allemaal gezien en gesproken en de hand geschud? De koningin, Maxima, Willem. Majesteit.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 Feest in Limburg dus vandaag. Maar natuurlijk ook in de rest van Nederland werd Koninginnedag gevierd. Verschillende steden die raden mensen af om nog naar de vieringen te komen. De gemeente Eindhoven bijvoorbeeld die adviseert om niet naar de stad te gaan omdat het te vol is. De Rotterdamse politie vraagt mensen niet meer met de auto te komen. En in Amsterdam vieren honderdduizenden mensen feest. En ook die mensen die moeten straks allemaal weer naar huis. Verslaggever Garry van Pinksteren, die staat bij het Centraal Station in Amsterdam. Er begint de grote stroom al op gang te komen. Ja, het begint nu echt. Als je kijkt hier in de centrale stationshal zijn er veel mensen al onderweg naar huis. Het voelt een beetje aan als het spitsuur. Alleen is nu in ieder geval de sfeer nog een stuk ontspannender. Dus er zijn wel heel veel mensen. Er is ook veel personeel van de NS op de been. Veel politieagenten zie je ook. Maar iedereen kan nog rustig met de trein met wie die waarmee hij wil vertrekken reizen. Alles rijdt zo'n beetje nog op tijd. Hoe hebben de NS en de gemeente dit georganiseerd? Nou, De NS heeft gezegd, probeer in ieder geval je kaartje van tevoren te kopen... zodat je hier niet in de rij hoeft te gaan staan. Want als je hier ook kijkt bij de kaartautomaten staan er wel wat rijen... maar het zijn niet heel lang. Ze hebben ook gezegd, probeer niet via het Centraal Station te rijden. Ga bijvoorbeeld liever via Amsterdam Zuid... of via de andere stations van Amsterdam, als je daar in de buurt zit. Zo, zodat ze proberen de druk van juist de grote stations zoals Amsterdam Centraal een beetje weg te houden. Wanneer verwachten ze het toepunt... Ze verwachten het toppunt rond 8 uur. Na 8 ook. Als de feesten hier een beetje beginnen af te lopen. Als het goed is. Eh, want ze hebben nu pas ongeveer 1 op de 10 mensen naar huis vervoerd. Dus er moeten nog een heleboel mensen vanavond terug. Verslaggever Gary van Pinksteren op het Centraal Station in Amsterdam. En gisteren was er natuurlijk de lintjesregen, maar ook vandaag werd nog iemand in het zonnetje gezet. En dat was DJ Armin van Buren. Die is door koningin Beatrix benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. En hij kreeg de onderscheiding vanmiddag tijdens een optreden in Leiden uit handen van burgemeester Lemferink. Van Buren krijgt het lintje voor zijn bijdrage aan de dansmuziek en de promotie van de Nederlandse dance scene wereldwijd. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Op Urk heeft de politie vannacht moeten ingrijpen. toen een groep van 150 jongeren bij het huis van de burgemeester verhaal kwamen halen. Burgemeester Jaap Kroon, wat is er gebeurd? Nou, wij uh, hebben hier op uh, Urk uh, ook uh, de Oranje Nacht. Dus festiviteiten in de nacht. op ons uh, haventerrein. Daar hebben. zeg maar zo'n. Uh, 400, 500 jongelui. Uh, op een uh, leuke wijze. Oranje Nacht. Uh, gevierd, Maar in de loop van de avond. Uh, vonden een aantal jongelui het uh, nodig om uh, de burgemeester onder de aandacht te brengen... dat zij het niet eens waren met het, uh, het beleid wat wij voeren omtrent het uh, brommergebruik. Wat, wat voor beleid en, is dat? Uh, er is hier een bepaalde traditie uh, om uh, met uh, brommers uh, zonder uh, knalpijp uh, rond uh, te rijden. En uh, vaak ook nog in uh, kennelijke staat. En uh, dat mag nooit en dat mag ook niet op de nacht. Dus er waren al wat mensen geverbaliseerd... ...de afgelopen nacht, omdat ze die regels niet in acht namen. En toen gingen ze naar hun huis om verhaal te halen? Nou ja, zo'n zo verhaal gaat dan snel. En uh, kennelijk waren er een aantal uh, het er niet mee eens uh, dat dat uh, verboden is. Merkwaardig overigens natuurlijk. En die uh, zijn naar de woning van de burgemeester gegaan... ...om uh, te laten weten dat ze het uh, daar niet mee eens waren, ja. En hoe, hoe lieten ze dat weten? Uh, Zankoren... Uh, en ik denk dat het uh, wat ludiek uh, begonnen is. Maar op een bepaald moment, omdat dan steeds meer jongeren daarbij komen, dat heb je tegenwoordig. Er is iets uh, te beleven en via Twitter en zo gaat het rond. Ge Gebruikt ze werd ook geweld? Dat is grimmiger en bedreigender en uh, daarom heeft de politie uh, actie ondernomen. Heeft u zich bedreigd gevoeld? Nou, kijk, ik ben een burgemeester, dus je bent wel wat uh, gewend. Maar het is wel vervelend voor de straat en de buurt waar je woont... omdat het uh, steeds uh, dreigender werd. Dus het is terecht dat de politie toen ook uh, heel snel en adequaat heeft uh, ingegrepen. Nu had u van tevoren u al een oproep gedaan aan de ouders. Omdat er natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid ligt uh, bij uh, de ouders. De, de wijze waarop die uh, brommers uh, gebruikt uh, worden... ook in combinatie met uh, drank, uh, is levensgevaarlijk... ...naar je eigen kind toe, maar ook naar anderen toe. Die oproep heeft dan in ieder geval niet, uh, niet heel erg geholpen. Uh, hoe gaat u de jongens nu aanpakken? Nou, er zijn er natuurlijk een aantal opgepakt. En uh, in overleg uh, met uh, justitie zullen we ook uh, ervoor uh, zorgen of vragen om uh, gericht uh, te straffen. Dat betekent bijvoorbeeld dat die uh, jongelui die nu opgepakt zijn... ...en waarschijnlijk worden er ook nogal meer opgepakt, omdat er natuurlijk ook uh, opnamen uh, gemaakt uh, zijn... Dat ze volgend jaar of in andere voorkomende gevallen zich moeten melden bij het politiebureau. Dus de koningin de nacht niet meer op straat kunnen, kunnen beleven. Dank u wel, burgemeester Jaap Kroon van Urk.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 ook in andere steden in Syrië wordt vandaag opnieuw gedemonstreerd. President Saleh dan van Jemen die treedt toch niet af. Eerder leek er een akkoord te komen waarin hij beloofde binnen een maand te vertrekken. Maar Saleh zegt dat hij geen overeenkomst wil sluiten waarin andere golfstaten hebben bemiddeld. De oppositie in Jemen hoopt dat de president het akkoord alsnog ondertekent. Zes golfstaten die hebben mild om een einde te maken aan de crisis in het land. En in Jemen hebben vandaag opnieuw tienduizenden mensen betoogd voor meer vrijheid. Ze willen dat president Saleh opstapt. Hij is al 32 jaar aan de macht. Bij de protesten kwamen vandaag vier mensen om het leven... toen veiligheidstroepen een plein met demonstranten ontruimden. Sport. De Nederlandse squashvrouwen vrouwen die zijn er niet in geslaagd... hun Europese titel te prolongeren. In Finland werd in de finale met 3-0 verloren van Engeland. Voor Oranje kwamen Natalie Grinham, Vanessa Atkinson en Orla Noem in actie. En voor Vanessa Atkinson betekende het duel tegen de Engelsen haar afscheid... na 16 jaar squash op het hoogste niveau. Haar hoogtepunt beleefde ze in 2004 toen ze wereldkampioen werd. Bij de mannen eindigde Nederland als vierde. Miki Ando die heeft in Moskou haar tweede wereldtitel kunstrijden veroverd. De Olympisch kampioene Kim yu na uit Zuid-Korea... moest genoegen nemen met het zilder, zilver en het brons... dat ging naar de Italiaanse Carolina Cosner. Titelverdedigster Mao Asada uit Japan... die eindigde in Moskou teleurstellend op de zesde plaats. En Borussia Dortmund is voor de zevende keer... kampioen van Duitsland geworden. Op eigen veld werd Noerenberg met 2-0 verslagen... De concurrent Bayer leverkoersen, op met dezelfde cijfers werd verslagen door FC Cullen. De laatste keer dat Dortmund de beste was in de Bundesliga was negen jaar geleden. Nog een keer het belangrijkste nieuws van dit moment. Koningin Beatrix die bedankt Torren en Weert voor de hartelijke ontvangst op Koninginendag. Verschillende steden die raden mensen af om nog naar de Koninginnedagvieringen te komen. En het Syrische leger heeft het centrum van Daraa heroverd.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 Goedenavond, welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Over u en ons dus, die vandaag massaal Koninginnedag hebben gevierd. Ik denk dat er in deze tijd niet veel mensen zijn... die nu een monarchie zouden voorstellen als ideale regeringsvorm. Maar toch, Koninginnedag vieren we. En gisteren keken 2 miljard mensen naar een koninklijk huwelijk. Vanwaar toch onze behoefte aan vertoon, aan symbolen terwijl zij alleen maar ceremoniële macht vertegenwoordigen. Ik ga u aan vier mensen voorstellen met wie ik daarover ga praten. Hans Dijkhuis, hij is filosoof, heeft een boek geschreven, Monarchia... waarin hij beschrijft hoe er in de loop der eeuwen door filosofen... over monarchieën gedacht is. Ik ga praten met Jeroen Koch, historicus... en biograaf van koning Willem I. met Mariette Nolle die net een roman over Beatrix gepubliceerd heeft. Ik Beatrix heet het boek. En met Fik Meijer, historicus en kenner van Romeins keizers. Hij kan parallellen trekken tussen het vertoon van macht nu en toen. Wat hebben jullie gedaan met Koninginnedag vandaag? Hans. Uh, ik ben gewoon naar mijn, in mijn woonplaats Bergen... Uh, Op de naar de, de festiviteiten uh, gegaan. <laughs> Echt en, waar? Uh... Maar wat doet u daar? Uh, nou, nee, niet in ieder geval uh, koeklopen en zakhappen, zoals <lacht> maar, dat. beschrijft Mariette Nolle in haar boek. <lacht> <lacht> maar wel kijken hoe andere mensen dat doen. En uh, in Bergen is het echt heel leuk. Heel veel uh, op kinderen gericht. En, uh, je ziet elk jaar precies dezelfde uh, attracties. Maar wat betekent Koningin de voor u? Uh, nou, feesten. Uh, Laten zien dat Nederland toch heel goed kan feesten. Oké. Okay. Jeroen Koch. Ik ben netjes thuis gebleven en ik heb het staartje van de Utrechtse Vrijmarkt meegemaakt, omdat ik naar het station wandelde om hier op tijd te arriveren. En dat was heel moeilijk om door de stad te komen? Het was nog behoorlijk druk daar bij Donplein, ja. ja. Maar wat hebt u met koning in de dag? Niet veel. Niet zo bijna, nee, nee, vrijwel niets. Nee. Toch biograaf van Willem ja. de Eerste. Ja, dat kan heel goed samengaan. Dat is geen enkel probleem. Was er in die tijd al een koning in ja. Een nou, geen koninginendag. Ja, die, die, die, die, die verjaardagen van die, van die koningen, eh, trouwens ook van hun, hun voorouders, de, de stadhouders, die werden wel gevierd. Ja, dat waren wel feestdagen. Ja. En hoe werden die gevierd? Die werden gevierd met uh, illuminaties, dus met, met, met lampionverlichtingen, met vuurwerken op het moment dat okay. dat kon. En uh, ja, met muziek en parades dus ze kanon en klokgeluid. In Den Haag en of overal een, in het land? Uh, ik, in ieder geval in Den Haag, en ik vermoed eigenlijk wel dat dat elders in het land ook het geval was. In ieder geval tijdens de, oh. de koningin. Kijk, koning. Willem de Eerste. En sinds wanneer kennen we koning in de dag? Koning in de dag, dat is in de jaren. 80, uh, van de 19e eeuw uh, bedacht. 1886 uit mijn hoofd. En dat is bedacht door een aantal heren... van het Utrechtse Nieuwsblad. Uh, in, uh, ja, in, in een tijd... Uh, waarin politieke spanningen toenamen. Uh, deze liberale heren... Uh, die maakten zich bijzonder zorgen... om de eenheid van de natie. dreigde teloor te gaan aan opkomende verzuilingen... aan socialisten die allerlei lelijks riepen... over de monarchie. Denk even aan iemand als Domela Nieuwenhuis... die nog mij steeds ja. is veroordeeld. En uh, in Utrecht bedenken ze dan... Op op een gegeven moment dat er een koninginnedag moet komen. En op dat moment nog een prinsessendag rondom prinses Wilhelmina. En die dan zes is of, zes ja, is, of vijf. Dan, ja, zoiets. Die ja. heel erg door haar moeder uh, ja. uh, geprotegeerd wordt. Um, en uh, zij bedenken dat feest ook om als een soort beschaafd volksfeest... Uh, voor het hele volk uh, uh, te moeten dienen. En dat moet als alternatief worden voor woeste kermissen... die altijd eindigen in dronkenschap en vechtpartijen. En nou ja, nu ik net eigenlijk weer over het Domplein uh, wandelde... Uh, Toen is de cirkel in... min of meer rond, ja. Ja, En daarom uh, zei ja. u, ik ben netjes thuisgebleven. Ja, ik ben netjes thuisgebleven, <laughs> ja, ja. Ik had gisteravond een feest, dus ik lag heel laat in bed en ik ben dus laat opgestaan en ik heb ook in de tuin lekker zitten lezen. En niets in Leiden? niets, nee, nee, nee. Nooit? Uh, ja, vroeger wel, maar de laatste jaar eigenlijk nog niet meer. Maar in Leiden is het natuurlijk, vind ik, altijd het grootste feest, vind ik, het Leidse 3 oktoberfeest. Ja, natuurlijk, het dat, is het echte, dat is het echte. feest in Leiden. Mariette, Mariette Nolle. Ja, ik ben naar de vrijmarkt geweest vanmorgen met, u, met, met mijn boek. zoon. Oh. Ja, nou? mijn zoon had een paar boeken van mij meegenomen. Die wilde graag uh, mijn boek verkopen. Is niet gelukt. Ik ben het, ergens. <lacht> nee, <lacht> die, liepen mensen, die, die liepen er echt een beetje met een boog mee. Maar mijn zoon die, die riep van... Mijn moeder heeft een bestseller geschreven. Nu al bijna derde druk. En al bijna een bestseller. Dus ja, iedereen dat dacht... Schreekt dat schreekt af. Nee, maar hij, niemand koopt een, een echt een, een duur boek op koningin. Iedereen koopt boeken voor 50 cent. Ja, nee, dat, dat, dat is ook zo. Goed, ja. vorige week is deze roman van u verschenen. Ik, Beatrix. Waarin met een mengeling van fictie en werkelijkheid een portret van Beatrix eh, geschetst wordt. U bent op zoek naar de vrouw achter de majesteit. Van waar die nieuwsgierigheid? Nou ja, die, die nieuwsgierigheid die. Ik denk dat heel Nederland een nieuwsgierigheid naar haar Want Het is een, toch een fascinerend iemand. Ook omdat, vooral omdat ze zo gesloten is en niet heel toegankelijk. Dus ik denk dat daar mijn nieuwsgierigheid vandaan komt. Maar hebt u dat met iedereen die macht heeft en een masker draagt? Ja, <laughs> eigenlijk wel. Ja, nee, maar... ja nou, sowieso figuren die de macht zoeken of een bepaalde hele erg ambitie hebben, zijn, vind ik voor als romanfiguur heel fascinerend. Maar waar bent u nou precies naar op zoek dan? bij deze koningin. Ja, wat, nou, wat ik natuurlijk zij is... Uh, door geboorte... Uh, wist ze al wat ze moest gaan doen... en hoe ga je dat dan invullen... en hoe hou je je staande. Ja. Als ik dan gisteren kijk naar het huwelijk... Uh, Kate en William... Dat, dan zie je dat eigenlijk ook weer... dat uh, die koningin die, die, die doet haar ding... dus de, uh, de koningin Elizabeth... die doet haar ding... En, uh, zonder te iets te vragen maar ook met een bepaalde afstand en ja. van ja ik moet dit doen. Ik vind ja, dat vind ik fascinerend. Ja. Hebben jullie dat ook allemaal dat je zo graag achter de koningin wil kijken nou, wie begrijp... zij werkelijk is. Ik, ik begrijp haar wel want we weten inderdaad natuurlijk van Beatrix bijna niets. Het is natuurlijk een, een, een vrouw die respect afdwingt. Ik denk als er, ik ben uh, ik durf best te zeggen ik ben republikein. Maar als er nu verkiezingen gehouden zouden worden voor president dan zou waarschijnlijk Beatrix ja. met overweldigende ja. meerderheid gekozen worden. En ze vult haar taak natuurlijk goed in. En wat mij dan... En, en, daar, daar voel ik me met haar volkomen mee. Wat dan... De, de vrouw achter die, die, die, die koningin is, dat is natuurlijk het meest interessante. En dat geldt natuurlijk voor heersers maar, in alle tijden. Ja. Maar, <coughs> Jeroen Koch? Ja, daar wil ik iets over zeggen. De vrouw achter de koningin, of in mijn geval dan uh, de man achter de koning. Het uh, uh, probleem is dat dat niet zo makkelijk uit elkaar te schroeven is. Omdat uh, door het feit, uh, het werd net al gezegd... Beatrix wordt geboren en weet eigenlijk dat uh, dat, dat, dat, dat, dat koningschap... of dat koningin uh, haar toekomst zal zijn... Um, uh, dat gold voor uh, Willem III ook. Willem II en Willem I ja, die zouden eigenlijk stadhouder worden, maar het liep wat anders door Napoleon. Maar oké, okay, komen dan op die plek van het koningschap terecht. Maar die functie die zij moeten gaan vervullen dat ceremonieel, uh, het representeren van de staat, het, het hoofd van de natie zijn en bij de eerste koningen ja. ook nog politiek leider zijn gaat ook heel erg hun persoonlijkheid Nee, vormen. vormen. Ja, je je het is niet zomaar met een Belgische Koningshuis. Ja, maar dat is toch wel onderdeel van hun persoonlijkheid? Ja, ja, maar je kan het dus niet zomaar achter dat masker kijken. Omdat het feit dat ze Maar, als maar in dat maar masker u mee, Dat, dat iets zij, aan met die mensen doet. Hè, dat, dat, dat onze koningin geen rol speelt, maar waarschijnlijk toch voor een groot deel zichzelf. Laat zien. Ja, ik moet van u. wel. Als je, je, hele leven, je kan niet je hele leven lang een rol spelen. Maar de een is toch anders dan de ander. Kijk, als je naar het Belgische Kick koningshuis ziet... Ja. en je ziet daar die heel ja. open gaan... die zelfs helemaal vrij zijn. Die, of die, die, die, die, die meneer Laurent... die dan ooit op de troon komt, Dat zal een hele andere figuur zijn... dan Beatrix. En ook Beatrix' eigen zoon. Uh, zal Alexander ook. zal al een hele andere ja, man natuurlijk. zijn. Dus dan is het toch leuk... als je daarachter iets... Iets te weten kunt komen. Maar ja, ik ben het natuurlijk niet eens. Je hebt nu het geheim van Huis ten Bos. Dat begrijp ik ook allemaal. Dat je er niet achter Maar ik zou het wel leuk vinden. En daarom vind ik zo'n boek als wat Marjet geschreven heeft. lijkt me ook heel leuk dat je daar zelf een invulling aan geeft. Ja, nee, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik, ik, ik uh, beweer ook niet dat je helemaal geen uh, uh, onderzoek zou kunnen doen. naar een persoonlijkheid en naar een karakter daarachter. Ik denk alleen dat ja, deze, deze uh, figuren. Uh, hun, hun worden getekend door het feit dat ja, ze zoveel maar, publieke rollen moeten gaan vervullen. Ja. Maar waarom willen we dat toch zo graag weten, wie zij is? Waarom, ja, dat zit is... in onze hoofden natuurlijk, hè, die fascinatie. Waarom stellen we ons niet tevreden met wat we zien? Nou, ik denk dat Ach, het wel... Hans, Hans, uh, Hans Dijkhuis, filosoof. Ja, ik weet het ook niet. Ik vind het... Je zou het ook van andere ambtsdragers natuurlijk kunnen denken van... hoe zijn ze eigenlijk? Mm -hmm. Zoals van de burgemeester of van een rechter. Want die laten ook niet zien wie ze echt zijn... En... Maar wat de, wat de koningen betreft vind ik het eigenlijk niet alleen van Beatrix... maar van alle koningen die nog bestaan en die bestaan hebben... vind ik het wel fascinerend hoe, ze, hoe zij hebben aangekeken tegen een baan... die hun wordt, in feite wordt opgedrongen en waar ze niet omheen konden. En we, dat vind ik, ik zou wel inderdaad willen weten hoe zij echt gedacht hebben. En sommige koningen hebben geloof ik dat ook wel opge, opgeschreven. In het boek van Mariette Noller vindt ze het wel een opgave. Hè? <laughs> ze vindt dat ze er een hoge prijs voor betaald heeft. Dat ze er voornamelijk alleen voor staat. Ja, ze klaagt best wel af en toe. Maar aan de andere kant... Vindt ze het ook wel. Geeft ook wel invulling aan de leegte die er ook is. Ja, door, door is het, ook het wel verlies bang van Klaus. Ja, voor wat er daarna, kom, ja, van wat, voor wat daarna komt. Want dan daarnaast. Het gaat ook over ouder worden. Het, het is eigenlijk, ik, ik beschrijf haar als een gewoon mens. In die zin als ouder. Als mm -hmm. vrouw van. Als weduwe. Als ouder wordende vrouw. En dat zijn natuurlijk thema's waar we allemaal mee gaan worstelen als ja. we ouder worden. Dus. Um, dat heb ik ook meegenomen. En ik, ik weet niet of zij echt zo is, hè? Ik bedoel, het, is, het, is, het, is het is fictie. Maar, het is fictie. Dus nou, er, er zit nog eens in. Kijk, het is natuurlijk dat koningshuis is natuurlijk ook bijna een sprookje. Want als we nu de samenleving zouden inrichten, zouden we geen koningschap meer inrichten. Als je een nieuwe staat, stel dat Nederland wordt weggevaagd en er komt een nieuwe staat dan krijgen we niet meer dat koningshuis. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een keer eerder gebeurd... en toen kwam het koningshuis juist wel. Ja, maar terwijl we in de republiek te... waren. Ja, nee, daar heb je gelijk. Maar ik denk dat dat nu niet meer... en we zien dat toch een beetje als een sprookje. En dat, dat, dat, ja. dat, dat wat je vanochtend zag, dat in Torren en weer dat beantwoordt ook aan dat, aan, ja. aan dat beeld. Mariette laat in haar boek uh, op bladzijde 293 Beatrix... zelf nadenken daarover. En dan zegt ze, welke droom vertegenwoordigt zij als koningin? Mm -hmm. Is het een droom waar we naar kijken... Ja, wat, wat, wat, wat bedoelt ik u denk, daarmee? Ik denk dat zij nou, heel een, een, een plaatje orchestreren over wat zij willen laten zien van zichzelf. Wel of niet. Uh, en daarom denk ik wel dat ze achter een masker leven. Mm -hmm. Omdat je kunt ook niet helemaal jezelf zijn. Je kunt ook niet het, uh, heel vrij het zijn. Het is een droom voor ons. Waar dromen wij dan van? Nou, wij kleuren het allemaal in. Ik denk ook met dat boek. Er zijn mensen die daar een beetje natuurlijk, moeite mee hebben. Omdat ik het plaatje inkleur. En dat... Ma mensen willen dat mm -hmm. volgens mij toch zelf, liever zelf doen. Jawel, maar eh, als je spreekt over een droom... waar dromen we dan van als we dat vorstenhuis zien? Is dat het sprookje waar Vic Meijer het over ja, heeft? De van... ideale familie. Eh, eh, eh, eh, mooie mensen, rijke mensen. Eh, glamorous mensen misschien. Eh, mensen die toch op een hoger niveau staan dan wij. En, maar aan de andere kant verscheuren we ze ook... en willen we ze ook van het voetstuk afhalen. Dus het, het is een heel dubbel verhaal hoe wij tegenover ons koningshuis staan. Ja. Dat is hun functie ook. Ja. Nou, we blijven nog even bij de fictie, maar Prins Klaus laat u in uw boek zeggen: uh, ik, ik, ik heb het even opgeschreven. Uh, die zegt tegen Beatrix dat zij een symbool is en dat symbolen objecten zijn van verlangen. En zo vervolgt hij dan: als zodanig besta je bij de gratie van het beeld dat mensen van je hebben. Ja. Heeft hij gelijk, Prins Klaus, als hij dit gezegd heeft? Hè? Ja, zit ja, er. Ja. Ja. Ja. Er zit natuurlijk in dat koningshuis, dat, dat is, is voor ons ook een soort bindingsmiddel van symbolen. Verder hebben wij niet zoveel. Dat, dat, dat oranje gevoel wat ermee gepaard gaat, dat is iets wat iedereen uh, loopt. Iedereen met een molen op zijn hoofd of met een tulband of weet ik wat. Ja, en, en... ja. ja al, kan, al kan oranje ook wel enigszins los van, van de koningin als voedanig functioneren bij het voetballen vertellen. Hè, dat ja, maar het, hebben we Oranje is breder we we weer eens, geworden, zeg maar. Dan, ja. Dat is ook een soort symbool. Dat, ja. En dat is natuurlijk ook, ook maar, iets onwezenlijks. Maar waarom hebben wij behoefte aan symbolen? Ik denk dat iedereen dat heeft. Ja, dat, dat, dat, dat is geen antwoord. Dat we, als we een samenleving willen zijn, ja. moet je ergens symbolen hebben die je deelt. En, en neem een willekeurige republiek, of dat nou Duitsland is of de Verenigde Staten. Heeft ook heel duidelijk symbolen. Een vlag bijvoorbeeld, een volkslied. Uh, waar, die ook als bindmiddel gelden. Dat Even dit, los van, van bijvoorbeeld een Amerikaanse grondwet, want dat stijgt wel... Uit boven symbolen alleen natuurlijk. Ja, dat is meer. Ja, dat is meer. Nee. Maar dat is om ons verbonden te voelen als volk? Dat denk ik ja. Ja, Dat doe je natuurlijk via taal, dat doe je via uh, dit soort symbolen, dat doe je via een gemeenschappelijk onderwijs, via een gemeenschappelijke geschiedenis. En juist zo'n zo koninklijk huis uh, representeert natuurlijk in hele hoge mate ook juist die geschiedenis. Terwijl ze geen enkele macht meer hebben, of tenminste, nou niet meer. Nee. Ja, nou, nu. Natuurlijk, he, ze, ze zijn voorzitter van de Raad van State. Uh, uh, ja. Nog die, die rol in de formatie. Uh, ja, ja, een, maar, ja goed. De, maar goed, het is een heel beperkte macht. Ja, ja maar volgens mij gaat het niet om. Het gaat om onder de symboolfunctie. Want ik vind het altijd het meest typerende. Alle prinsen zijn getrouwd met burgermeisjes. En op het moment dat ze getrouwd zijn... dan krijg je op hetzelfde moment, zijn het prinsessen... en maken ze deel uit van die symbolen die wij dan zien in die monarchie. En dat vind ik wel heel, heel opvallend. Ik bedoel, het, het en zijn... daarmee worden het ook andere mensen. Ja, nou, en dan worden het eens andere mensen. Ik bedoel, uh, en dan uh, mogen de smetten uit het verleden ook geen rol meer spelen. Nee. Weet je? Dat, dat... Ja, moet het, moeten, dat, dat ja. moeten smetteloze mensen zijn. Ja. Dus het is een sprookje. Ja, ja. Ik vind van wel. Ja. Ik geloof dat Prins Charles ooit heeft gezegd... wij zijn uh, passanten in een operette of zo, of in een soap. Ja, dat zijn ja. allemaal ja, in Een leven. andere Echt. uitspraak van, van, van, van Charles is onder andere van uh, Prins Charles... Van, het enige wat we moeten doen is er zijn. En mm -hmm. Dat is het. We Ik moeten er, er zijn. Ja. Ja. En, ja. en wat bedoelt hij daarmee? Maar dat er verder geen enkele functie is buiten er zijn als lid van de koninklijke familie. Maar is dat dan maar, Hans Dijkhuis? Ja, Ik vraag mijzelf of, of, of die symbolen inderdaad wel zo belangrijk zijn. En ik heb zelf bijvoorbeeld heel weinig met de Nederlandse vlag. Ja, je, je herkent hem, maar ik zal hem nooit uitsteken of zo. En, uh, het volkslied, dat ken ik ook helemaal niet. Daar heb ik ook niet zoveel mee. Ik vind het ook uh, totaal verouderd. Mm. Uh, en dan kan je zeggen, de koningin is dat ook een symbool van eenheid wordt gezegd. En dan uh, kan je, je afvragen ja, van welke eenheid. Want Nederland is helemaal niet één. Ja. Het is, uh, ik vind het een symbool vaak ook een, een beetje een romantisch idee van het ene volk. Ik weet of dat in, in deze kant een symbool. Dat ik denk wat, wat ons volk, als, er, als, er al, als je kunt spreken van ons volk. En dan niet in etnische zin, maar gewoon in de mensen die in Nederland wonen wat hen verbindt, is vooral ja, de democratie. Dat zijn de wetten. Maar ook... En, en niet, niet zozeer die symbolen, want die zijn vrij willekeurig. Als je die symbolen niet kent, dan kun je nog heel goed Nederlander zijn. Jawel, ook... Ja, want hier is interessant natuurlijk... dat ook voor die democratie moet je je wel een gemeenschap voelen. En, en een onderdeel van je gemeenschap voelen is dat je elkaar herkent... Als lid van die gemeenschap. En dat lukt dus met die symbolen of met die gemeenschappelijke taal. Een van de grote problemen van de democratie van Europa. is natuurlijk dat we geen algemeen Europees bewustzijn hebben. En dus ook geen Europese symbolen zijn. Geen Europees volkslied is. En is een aantal jaar geleden is daar een onderzoek naar gedaan. wat moet dat dan worden? Dan kwamen ze er van de 90 van over Beethoven aan. Ja. Ja. Uh, en, en dat is wel ook een, een onderdeel van het niet goed functioneren... van die Europese democratie. Dus in die zin moet je je uh, als, als Nederlandse samenleving... ook wel een gemeenschap voelen. En dan kan zo'n nationaal symbool bij helpen. Het hoeft niet per se een koning te zijn. Maar het kan helpen. En in die zin heeft een symbool meer dan alleen maar... een, ja, een puur esthetische functie. Hans, Hans Dijkhuis, raakt hij nooit ontroerd? Door het volkslied of door de vlag? Of? Nou, ja. Misschien wel een klein beetje, dat moet ik toegeven. Maar dan voornamelijk als er wie een of andere wereldcup is gewonnen, of zo. Dan hoort het erbij. Nee, dat is een soort associatie, God, natuurlijk. Maar het is een mooi volkslied. Ik, ik, ik ken de tekst van het volkslied. Ik ken ik nauwelijks, dus ik weet ook niet of wat erin in... En niet alleen voor het verouderd. En u zei het is verouderd. Nou, volkslied. Dat weet ik al, omdat het uit de 16e eeuw stamt. Uh, <laughs> uh, ja, maar dat ja ik die traditie uit. neem je juist mee. Misschien ja, is dat wel het, het is pas Volkslied sinds de jaren 1930. Hoor. Dat weet ik. Ja. Dat in de 19e ja, eeuw, het het eeuw de, het was, liedjes, was de tekst ja, van Tollens. He, wie Nederlands ja, bloed door, door de aarde vloeit van vreemde smette vrij. He, zo, ja. Dat was de tekst. Dat is te Dan is, ja. is het beter In de jaren 50... Zongen we dat we de lagere school dat lied wie Nederlands ons broeder aadere vroeds van vreemde smette vrij maar dat mag dat mag niet meer. Nee, nee, nee, op, nee. je kan en, we, die tekstpeil dat bijna niet bij? vinden. Vind ik mij, niks. Ik dacht uh, er helemaal niks bij. bij, maar ik, ik herinner me dat nog als klein jongetje op het stadhuis in Leiden. Uh, uh, geen trots. stonden. Nou ja, dan, dan is het natuurlijk uh, koninginnendag is dan natuurlijk een prachtig feestmeester is het aardig weer. Daar sta je dan als klein jongetje en dan, ja, dan, dan slik je alles. Maar zoals de meeste mensen natuurlijk het wel ook vaak zingen. Natuurlijk zonder te begrijpen wat er allemaal voor tegenstrijdigheden in zitten. Dat is... Of die prachtige wisselende maatsoort die erin ja. zit. Hè? Die, die merk ik ook weinig ja. mensen op. Maar goed, dat is, ja. <laughs> maar maar, maar Koch, u, u zei straks. Onze enige taak, zou Charles gezag, gezegd hebben, is er te zijn. Heeft ja. dat te maken met, um, met het gevoel van, nou ja, uh, ons leven is. Uh, Nooit helemaal stabiel. Er kan van alles gebeuren. Uh, maar één ding is er altijd. Die koningin is er altijd. He, dus wat er ook gebeurt... die onvoorspelbaarheid... maar dat is een anker. Ja, ik, ik He, bijvoorbeeld zoals een Al van der Rijn... De koningin is er nog. Nou, ik denk wel dat het, dat het zo historisch werkt. En uh, misschien heeft Charles hier, daar ook uh, iets dergelijks mee bedoeld. Ik, ik heb het van, van Paxman uit zijn leuke boekje On Royalty waarin hij dit uh, citeert. Jeremy Paxman. Ja, ja. Ja. Um, het is natuurlijk wel zo dat als je, als je naar een aantal grote crisis gaat kijken... Uh, waar die Oranjes uh, een, een rol in spelen of waar ze uh, bij betrokken worden... dan zie je dat op het moment dat een crisis korter of langer heeft geduurd is geweest en deze oranje eh, dient zich weer aan... het zij als stadhouder, het zij als monarch... Ja. Uh, dat dat heel erg wordt beleefd als... De goede oude tijd komt weer terug. Hè. Uh, niets is eigenlijk natuurlijk nuttiger voor de populariteit van zo'n oranje... dan de flinke oorlog. Want aan het eind van zo'n strijd wordt men binnengehaald. Althans, zo is het historisch tot nu toe gegaan. Uh, en dan geldt het toch echt van de oude tijden komen we weer om. Of dat nou Willem I was mm -hmm. in 1813 of Wilhelmina in 44-45, Of in de stadhoudelijke tijd uh, aan het eind van het eerste en tweede stadhoudeloze tijdperk. Uh, ja, Willem de Derde en vervolgens Willem de Vierde. Ja. En dat ja, is... en Beatrix, Mariette. Mariette Beatrix na de aanslag of na of nou ja. inderdaad of, ja. of uh, uh, vorig jaar in de, tijdens de schreeu, na schreeuwen. de schreeuw van de Dam. Ja. Trouwens, het volkslied was toen, ja, als wie geen kippenvel kreeg toen. Ik bedoel. Toen Beatrix weer terug op haar plek werd gezet door. Uh, Even het schouderklopje van Willem-Alexander. Ja, dat vond ik een fantastisch moment. En, ik denk dat, en iedereen dat is precies wat ik bedoelde. dan he, de kan een gek staan schreeuwen. Ja. Uh, maar op een gegeven moment, zij is er dan weer. Een soort anker van. Nou, dat was ook heel goed dat ze terugkwamen. Mm -hmm. Ik heb ook daar mijn boek mee laten eindigen. Omdat ik een heel mooi uh, publiek moment vond waarin ja. ze haar functie. Uh, voelbaar was dat zij ja. op dat moment in die paniek terugkwam lopen... en terug op ja. haar echt op haar plaats ging staan. Maar eigenlijk zijn wij burgers dan een soort kinderen... die behoefte hebben aan een figuur boven ons. Is een, een soort natuurlijke behoefte aan een hiërarchie. Mama is er. Ja, of, of een macht hebben. De mannen dat, wat zwijgen ik, je tegenover me. Nou, ja. nou, nou, wat ik mij afvraag is of die functie in republieken dan niet wordt vervuld... Of, of toch ook door bijvoorbeeld de president die daar is op. Want oh ja. die, die mensen die hebben dan toch ook dezelfde soort behoefte aan, uh, aan een anker? Of een. Ja, maar de... in, in ons geval, denk ik, in Nederland... wordt uh, Beatrix gewoon ook uh, erkend als dat symbool... En misschien als je een president hebt die dan gekozen is of zo... dan is een deel die daar niet voor kiest, die vindt dat niks. We hebben hier niks te kiezen. Ja. Ze is er gewoon. Ja, je zou inderdaad een aantal vergelijkingen moeten zoeken. Ik zit even te denken aan Frankrijk, uh, 44, Charles de Gaulle. Maar ik, ik, dat ligt dan denk ik toch wat ingewikkelder. Een militaire leider die eigenlijk ook een groot deel weg was. Mm -hmm. uh, ik heb even zo gauw geen, uh, geen vergelijking. Hans, Hans Dijkers, wat hebben filosofen in de loop... De Eeuwen over die functie gezegd, over die uh, symboolfunctie? Over de symboolfunctie niet, niet veel, of nauwelijks iets eigenlijk. Het ging echt over hoe ze zich als vorst zich moesten gedragen... Ja, of over ja. het instituut monarchie? Ja, het, ging, ze... het ging toen, toen filosofen zich nog met, met koningen hebben beziggehouden. In, in, dan, toen, uh, toen hadden de koningen ook echt macht nog. En dat was natuurlijk interessant sinds de koningen geen, uh, geen macht meer hebben... dus pakweg uh, sinds het midden van de 19e eeuw... Ja. zijn filosofen ook uh, opgehouden zich te interesseren voor het koningschap. Maar Hans bedoelt, dat is, <coughs> in, de, in de oudheid werd natuurlijk over koningen heel veel geschreven... Wat de, wat de ware monarch moet doen. En tegelijkertijd zie je dat in Griekenland, als er allerlei staatsvormen opkomen... dat het koningschap iets atavistisch, iets ouderwets is... En dat, dat, dat, daar keek hij naar. Griekenland had allemaal stadstaten... aristocratie of democratie of eventuele dus gemeente constitutie. Dus voor hen was een monarchie eigenlijk al passé? Ja, in, in, in, alleen aan de randen van Griekenland, in Macedonië, in Epirus... en Sparta werd dan ook door Athene ook weer gezien... maar had daar weer een dubbel koningschap. Dat kon dan nog eventueel wel. Dat hield elkaar in even, maar zo'n absolute monarch, dat kon niet. Ja. En, en dan ga je natuurlijk later over, ga je op, op keizers over. Maar men vond natuurlijk de meest ideale regeringsvorm, dat was de gemeenteconstitutie. Met een, een gemeenteconstitutie met tweejaars gekozen consuls of eventueel ja. twee koningen. Maar in ieder geval uh, geen onbeperkte macht. Geen onbeperkte macht meer. Nee. nee dat, dat, wat je later dan wel krijgt, dat is het keizerschap. En dat wordt natuurlijk dan in de 17e, 18e eeuw helemaal niet zo, zo, zo lofrijk beoordeeld. Hadden die keizers ook zo'n symboolwaarde in het Romeinse Rijk? Ja, die keizers hadden natuurlijk veel meer dan bij ons Beatrix. Kijk, wij gaan koninginnedag vieren. Maar bij ons, wij gaan niet koningin Beatrix echt adoreren. Wij gaan haar niet echt als een god op een voetstuk zetten. Dat deed men in de oudheid wel. Er werd Augustus voerde een heerserkultus in. Dus alle mensen gingen in hun steden naar speciale tempels... waar de heerser werd vereerd als een soort god. En dat kon gewoon naast de bestaande goden. En soms zeg ik wel eens: hadden we nog maar een politiërs, hadden we nooit gedonder. Dan kon je de <laughs> een naast de ander kon je dan erbij voeren. En, en dat gebeurde. Dus die, die Augustus en al die anderen die werden apart vereerd. En die moesten er wat voor terug doen door namelijk brood en spelen te geven. Ja. Dus die hadden dan ook echt de. Maar die hadden het ook zelf afgedwongen. Ja, ja. Goed. Het is Koninginnendag. We praten over symbolen van de macht. En dat doen we met vier mensen aan tafel. Maar er zit ook nog eentje achter ons. Dat is Johan Borger. Bij Koninginendag hoort muziek. paf of hebben we trouwens altijd muziek. Johan Borger, ben jij eigenlijk een uh, Republikein of een uh, monarchist? Uh, ik denk wel een monarchist eigenlijk. Want? Nou, ik vind uh, Koningin Beatrix toch wel leuk. Okay. <laughs> Hij woont een bar, ja, en dat precies. scheelt. Dan, dan krijg je dat, hoor. En, daar heeft ja. zij op school gezeten, natuurlijk. Johan Borg, hij gaat voor ons zingen On My Own Way. On My Way Now. On My Way Now, ik blijf het toch bijna goed zeggen. Precies. wave their arms and bend their knees and my hands are cold but my heart is young I see a plane that sails the silver sky and the sun that shines its autumn light and the diamond dew that shakes my soul shakes me cold, and I am on my way now. Not all the streets are gold, not all the skies are gray, hey, hey. The sun is here to warm our skin I know the clouds cry but I can hear the birds sing I know this world seems upside down even in this little town but I wouldn't change a thing and don't let loose the dogs on me for I was only half the fool that I could have been oh the wind blows cold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 Yeah, I am on my way now, ooh, ooh, ooh. not all the skies are gray, hey. Johan Borger, on my way now. Ben je binnenkort nog ergens te zien? Um, niet vanavond in niet Baden, vanavond nee. op een podium. Ja, precies. In de achtertuin <laughs> <bij> een kampvuur. <laughs> Oké, okay. Heel goed, waar je deze mooie klanken kunt horen. Goed, uh, u luistert naar Pavel voor het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Meestal hebben we hier een tafel vol psychologen. Dit keer voornamelijk historici, want we spraken in het eerste half uur van deze uitzending... over onze behoefte aan symbolen. Waar komt dat toch in hemelsnaam vandaan? De antwoorden, we hebben behoefte aan eenheid. We moeten iets met elkaar kunnen delen. En dan helpt zo'n koningin en dan helpt zo'n oranje kleur. En dan helpt zo'n dag. We hebben nu nog een kleine twintig minuten te gaan in Pavlov En ik zou het nu willen hebben met u over... wat maakt een vorstin of een heerser tot een goede vorstin of een goede heerser? Hans Dijkhuis, filosoof in het boek Monarchia, dat in uh, december verschenen is, geloof ik, hè? Uh, Oktober. Oktober no. 2010. Uh, daarin schrijven laat u allerlei filosofen het woord... Over, uh, over het koningshuis. Wat maakt een heerser tot een goed heerser? Wat zeggen filosofen daarover? Welke eigenschappen moet hij hebben? Uh, nou, ten eerste hangt het af van de vraag natuurlijk... Uh, wat voor koning je op het oog hebt... Uh -huh als een koning echt uh, nog macht heeft, dan, dan luidt het antwoord anders... dan als hij, zoals tegenwoordig, geen enkele macht meer heeft... of nauwelijks meer enige macht. Maar daar hebben filosofen, zei voor die muziek... nauwelijks over geschreven, over machteloze koningen. Nee, nou ja, dus, maar je kunt er wel dingen over zeggen natuurlijk. Okay. Dat, nou, zet... je, kunt, je kunt er afvragen wat een huidige koning tot een goede koning maakt. Ja. Het is dan geen heerser meer. Nee, maar wat maakt hem tot een goede koning? De huidige? Ja. Uh, nou, ik denk uh, be, een, een vermogen om toch mee te voelen met andere mensen. Je niet, niet meer boven mensen te stellen, maar echt uh, ja, empathie te hebben. Uh, uh. En ik denk dat het een van de belangrijkste uh, functies is die een koning nog uh, kan hebben in deze tijd. Heeft, heeft onze Zich koningin dat? Die empathie? Ik denk het wel. Mariette Nollen. ja. ja. Dat, dat denk ik wel. Ik, dat zie je. Na dat, natuurlijk, de aanslag bijvoorbeeld zag je dat heel duidelijk. En je ziet het ook. Als ze, Toen als ze die zucht zo had in die toespraak. Ja, al, hè? een snik. Ik vond het een ingehouden snik. Ja. <laughs> vond het prachtig. Maar ja, ja dan, dan, uh, dan doet zij heel goed wat ze moet doen. Dus ik vind haar zeer empathisch, ja. Er kwam vandaag ook een, een, een enquête... Meijer. Een enquête kwam dat de populariteit van Beatrix is de afgelopen twee jaar uh, behoorlijk toegenomen. Dus Maxima blijft nummer de populairste van het kon, uh, koningshuis. En, en opvallend is dat Willem-Alexander was iets gedaald in de populariteit. En Beatrix was gestegen. En dan zie je dus ook hoe het vaak, uh, hoe het vaak werkt. Dat, dat, dat, dat Willem-Alexander wordt dan aangekeken op zijn economische activiteiten... die, ja. die niet horen bij een koning. En ja. dat vertaalt zich dan meteen in... Uh, in de daden de populariteit. Terwijl zijn echtgenoten daar misschien even hard aan meedoen... want die doet tenslotte aan microkrediet en aan uh, wat ze misschien ook... die zakt niet in de uiting. Dus je ziet dat er ook een hele rare mechanisme in die populariteit zit. van wat is een goede koning of een goede kroonprins of een goede prins? In, uh, en, ja, sommige mensen kunnen maar, overal mee wegkomen. Ja, dat bedoel ik, ja. dus Maxima is er iemand die overal mee wegkomt, volgens mij. Ja. Makkelijker, ja. omdat ze er... zo'n charmante lach ja. heeft. Nou, ze en, is en, charmant. En je ziet ook dat ze, dat ze bijvoorbeeld een hele lieve moeder is. En ja, dat is trouwens Alexander ook. Maar, vader dan waarschijnlijk? Dan is hij, of, ja, vader, sorry. <laughs> dan, maar ja, ze, mensen staan daar toch wat, uh, wat arguanender tegenover Alexander. Dat is gewoon puur uh, ja. gevoelsmatig volgens mij. Dat heeft niet echt te benoemen. Maar ik, sorry, ja, Hans Dijk, hè? ik vind het wel een teken van de teleurgang van het koningschap... dat, dat populariteit blijkbaar zo belangrijk is tegenwoordig voor een koning. Ja. Maar is dat niet dat, onlosmakelijk want, verbonden met een ceremonieel koningschap? Ja, ik denk Als je wel. echt macht hebt, dan, dan, kan, het je, ja, dan nou, kan het jou niks schelen wat ze van je vinden. Want jij nee, bent maar toch dan, gaat, dan gaat het ook om andere dingen als je echt macht hebt. Dan gaat het om toen koningen nog Angst? echt macht... Nou, ja. ja, maar als je het positief bekijkt... Toen, toen koningen nog echt macht hadden... toen ging het om, uh, ja, om de vraag of koningen goed waren voor een volk. Hun ja, ja, welzijn bevorderden. Ja. Het algemeen ja. belang niet, ja. niet onder, ondergeschikt maakte aan zijn eigen belang. Dat ja. was een goede koning. Ja. Ja. Ik Ik denk, denk aan de andere kant dat als, dat als die populariteitspol uitwijst... dat die populariteit heel sterk is gedaald... dat het niet zo vreselijk veel uitmaakt. En wat dat betreft heeft natuurlijk het Engelse koningshuis de afgelopen tien, 15 jaar... er ook mooie voorbeelden van laten zien hoe enorm... Uh, uh, sterk die populariteit kan fluctueren. En, en ja, dat is een beetje inherent ook aan al het gepol van van alles en nog wat. Ja. Uh, en, en, en bedoel, men is niet zo populair. Uh, de, de, in Engeland uh, was het natuurlijk Lady Diana die daarmee vandoor ging. Uh, en ondertussen blijft het Koningshuis gewoon zitten. Ze maken zich wel zorgen. Er komt een soort charme-offensief. Nou ja, en uiteindelijk okay. uh, het trekt zijn het wel weer voor. bij en komt er een andere pol. En zijn de getallen weer anders. Dus, maar ja, ik denk dat populariteit echt dat... belangrijk is. Want... Je hebt nu dus zo'n televisiekomenschap. En dat speelt natuurlijk een rol. Ik bedoel, gisteren hadden er geloof ik in de wereld 3 miljard mensen hebben gekeken <laughs> naar dat huwelijk van, van uh, Kate Middleton Twee, en, en, en Willy. Of nou, 2 3 miljoen 3 en goed. Ja, 2, 2 miljard, miljard sorry. Voor 2 miljard. Het, het zijn natuurlijk gigantische getallen. En en daar, ga, daar gaat het om. Je ziet alle kranten die, die spreken over. Dus het is ja. natuurlijk heel anders dan voren. Iedere Jawel, misstap maar, wordt ook meteen aangereden. Ja, natuurlijk, maar als die populariteit er niet is, worden er niet zo vreselijk veel consequenties aan verbonden. Nou, nee, in de denk denk, Jij denk, denkt van wel, wel. Ik denk dat uiteindelijk, als een, als een Koningshuis echt alle populariteit gaat verliezen of bijna alle dat het dan afgelopen is. En dat het echt belangrijk is voor het voortbestaan van het koningshuis onpopulair te blijven. En dat is, maar ja, is, dat is eigenlijk heel. Maar twist. populair zijn is nog wel wat koningin... anders lijkt me dan werkelijk een, een... goed mens zijn, een Ja, dat is ook zijn. anders. Want populair zijn, dat, dat hoef je, dat heeft niet eens te maken met hoe je bent, maar hoe je doet alsof je. Je kan fijn zijn. Ja, je kan fijn zijn. als Ik denk dat Beatrix niet echt bezig is met populariteit. Nee, Ik denk dat Alexander en Maxima wel, maar Beatrix is dat is daar niet mee bezig, denk ik. Voor uh, uh, waarom ze, denk je dat? Het is wel belangrijk, maar denk, nou, omdat zij, zij wil een integer koningschap, streeft zij na... En ik denk dat ze daar ook in slaagt. En misschien is dat zelfs... Ik, vind, ik denk dat het voor haar een zorg is. Wat er, uh, dat het zo belangrijk is. Of je populist in het, in het populaire... Ja, ja, ja hè, maar, of dat maar, allemaal zo. Ja, ze moet, moet een bepaalde stabiliteit hebben. En inderdaad, ja. populariteit gaat uh, Schommelt. Nou, als het verder over die populariteit gaat... zijn de cijfers natuurlijk toch wel over de hele linie nog altijd veilig. Hè, bedoel, het is natuurlijk nooit uh, 30% procent geweest. Of zelfs maar in de buurt van die 50. Maar gekomen. heeft Hans Werkenhuis niet gelijk dat als het heel laag wordt... dat er dan een grotere ja, druk komt om... Uh, het koningshuis af te schaffen ja dat zou kunnen al denk ik eerder nog dat het met tussenstappen gaat van de ceremonieel koningschap en uh, ja het zal zo vaart niet lopen volgens mij. maar wat je natuurlijk nooit ja. achterkomt je komt wel achterkomen wat ze doen maar je kunt nooit achterkomen of er goed mens is ik bedoel want ik zou niet ja, maar... durven beweren dat Willem-Alexander een minder goed mens is dat kun je niet dat kun je er niet uithalen ik bedoel het is natuurlijk ook vaak onhandigheden de ene is er ook handiger in dan de andere ja. en en ja, ja, maar wat... Ja. Maar in, in, in het boek Monarchia van Hans Dijkhuis... Wordt het, zeggen filosofen toch echt... ze hebben een voorbeeldfunctie. Ze moeten eigenlijk een goed mens zijn. Ze moeten uiteraard het land goed kunnen regeren... maar ze moeten ook een goed mens zijn omdat ze een voorbeeld hebben. Is dat toch zo, Hans? Uh, nou, die voorbeeldfunctie bestaat zeker nog. Maar die bestaat niet alleen bij koningen natuurlijk. Nee. bestaat bij alle hoog, hoogwaardigheidsbekleders. Bij de paus en bij... Noem maar op. Uh... Ja, het bestond, al, het bestond al in de Romeinse Republiek. Als, als er een grote held was, bijvoorbeeld Scipio, die Hannibal had verslagen... die werd dan ten voorbeeld gesteld ja. aan de mensen. En dan wordt er gezegd, hij is een goed mens. En die Hannibal, dat was een schoft. En alle ondeugden die dan aan de Carthagers worden toegedicht... krijgt hij in extreme mate. Dus dat... Ja. Wat, wat het verschil is, zijn. denk ik, met allerlei andere mensen die ten voorbeeld worden gesteld, is dat, dat uh, bij die, bij die uh, vorstenhuizen uh, men als heel gezin als voorbeeld wordt gesteld. Zeker in de tijd, uh, in en eigenlijk ja. vanaf de tweede helft van de 19e eeuw. Hè. Men, men wordt als een modelgezin uh, neergezet. En uh, vandaar ook al die aandacht voor die familieverhoudingen die er waren. Hè. Voor die tijd. Uh, is dat gezin ook wel bijzonder belangrijk... maar is het een onderdeel van, van hun dynastieke macht? Uh, de, het is een van de middelen om macht mee uit te oefenen... door strategische huwelijken te sluiten... of door ja. uh, op te klimmen in allerlei uh, uh, machtige functies... om ja. daar ook zonen neer te zetten, bijvoorbeeld. Ja. Marietta, uh, u zei... Uh, ik denk dat Beatrix helemaal niet bezig is met populariteit... U laat Klaus in uw boek zeggen... mensen houden niet van je omdat je alle dossiers zo goed kent... of 160 koninklijke besluiten per week ondertekent. Die zaken kun je net zo goed aan een gekozen staatshoofd overlaten. De liefde ontstaat pas als je je laat kussen door een passant op Koninginnendag... of een been breekt op de boot van Freddy Heineken. Dus je moet... En daar uh, gruwt zij van. Ja. <laughs> Dat denk ik. Ja. Maar eigenlijk, zegt Klaus, we willen iemand die gewoon een mens van vlees en bloed is. Ja. Ja, dat is wat, denk ik wat wij als mensen willen. Maar het is natuurlijk aan het koningshuis om daar toch een, een, een scherm voor te zetten. Om, omdat het anders uh, verliest het zijn uh, mystiek. Het moet ja. ook, er moet wat te raden over blijven. Het, um, het moet uh, verborgen zijn. Wij, wij moeten ons zelf kunnen projecteren op hen. En, want anders dan voldoen ze niet. Dan, dan, dan, is het, dan wordt het een, een poppenkast. Maar, dat is dus maar een ik heb spes. ook eens gehoord... dat die, die, die beroemde kus op de Koninginderdag... Dat, dat het die eigenlijk ook geansoneerd was. Ja, ja maar de, oh, over over al dit soort spontaniteit nou, dingen... In Amsterdam er, toen, toen ze... Ook doen doen ons, in Jordaan. Ja. Ja, en dan zou het geansoneerd zijn, ja... Nou ja, dat is wel, vind ik wel belangrijk. Dus die jongen dan, is gescreend. <laughs> ja, maar, maar dan zou het blijken dat het een bewuste poging is geweest. om, weer, Want ze had toen te kampen met een, een, een dalende populariteit. Ja maar, ja, maar dit vind ik nou ook wel weer een voorbeeld van hoe wij denk, denken. Je weet niet of het zo is. Laten ja, we allemaal ja, denken dat toch. die kussen. spontaan. Maar vandaag werd ze ook spontaan gezoend door een mevrouw uit het publiek, zag ik. Oh, dat was echt, ja. Ja, ja, tenminste, ja, oh nee, Hans Dijkhuis denkt dat die vrouw ook gescreend is. Nee, nee, nee, nee dat geloof ik niet. <laughs> maar ja, het geeft wel aanleiding dat alles wat er om die woning ging gebeuren... om daar een soort complot achter te, te, te, te veronderstellen. Nou, dat wordt hè, voortdurend, dat is gedaan, voortdurend gedaan, er worden allerlei speculaties. Ja, misschien Hoeveel het... mensen ook tegen mij zeiden van, maar weet je wel dat? En dat heb ik allemaal naast me neergelegd. Ja. Want ik dacht, ga niet in die gemakkelijke roddel ja. zitten. Want die zijn er ontzettend veel over het Koningshuis. Ja. Want wat gebruik je nou voor het voor boek, wat heb je als bronnen gebruikt... Nou Bijvoorbeeld als... boek van uh, Kees van Zeur of het van der Zijl. Dus dat als bronnen, maar ook heel, heel veel zelf uh, gekeken... naar beelden die ze zijn, naar oude koninginnedagen... Ja. naar uh, uh, ja, dingen, uh, filmpjes over haar jeugd, uh, polygoonsjournaals, ja, ja. dat soort dingen. Ja. Hoe Fik, hoe de keizers dat in, in de Romeinse tijd... waren die bezig met hun populariteit... of hadden die zoveel macht dat ze dachten, scheid? Eraan? Nee, die waren zeer met hun populariteit ja. bezig. Want het risico, het risico was dat als je als keizer niet beviel... dan kon je ook uh, omgebracht worden. Ja. Ik heb ooit een boek gezegd... het heette Keizers sterven niet in bed. Dat van de tachtig keizers kwamen er ik 60 gewelddadig om het leven. En, en, en ze deden er alles aan om dat te doen. Niet voor niets hadden ze brood en spelen. Als ze dat theater binnenkwamen... of het amfitheater of de renbaan op de tribunes... dat ze dan uh, aan het gejuich of gejoel konden horen... of ze populair dan maar impopulair ja. waren. En, en sommige... Hebben, daar ook, euh, nou, hebben het ook niet gered. En, en je kreeg natuurlijk ook... daar werd ook veel meer geoordeeld... of een heerser goed of slecht was. En Want als je slecht geregeerd had... Dan werd je, en je was zelfs niet gedood... maar gewoon gestorven, dan kreeg je na je dood... een soort damnatio memoriae. Dat Wat wil zeggen, dat? je nagedachtenis werd verdoemd. Dat wil zeggen, je werd alle beelden... Waar je kop op stond, er werd je kop afgehakt. Er werd wellicht later een ander dat opgezet. Nu nog. Maar dan. Ja, kon... Dat gebeurt die ja. nog? Ja, zo gebeurt zo. In Egypte. Nou, uh, of Tunesië. Uh, en, en dat zie ik bij, bij, bij ceremoniële koningen zie ik dat niet gebeuren. Maar, ja. nee. maar daar hadden die heersers natuurlijk wat te zeggen. En dat was met name in de <coughs> derde, vierde eeuw. toen Rome echt niet zo goed ging. dat er in de derde eeuw ieder jaar wel een keizer en een tegenkeizer kwamen. toch waren er weer mensen die dachten: ik ga het redden. En die probeerden op dat wankele stijgertje te gaan staan... en dan vaak na enkele maanden al wegvielen. Ja, wat interessant is dat begin 19e eeuw, dus na de, ja. na de Napoleontische tijd... die koningen helemaal niet bezig zijn met hun populariteit. Jouw ja, Willem I nee, ook niet? hij is daar niet echt mee bezig. Hij is natuurlijk in het begin wel even heel populair. Hij wordt dus ook als redder van het vaderland binnengehaald. En, en misschien gelooft hij ook nog wel even dat hij dat is. Maar op het moment dat hij Hij was hij gaat, even van 1815 tot 1840, 1815 tot 1840 en dan ja. van 1815, uh, 1813 tot 1840 is die koning... En van vanaf 1815 tot 1830, ook over België. Al ja. doet hij dan zelf vol dat hij dat dan tot 1838 of 1840 was over ja. België. Maar hij was niet bezig met zijn populariteit. Nee, maar het verschil is, het verschil is hij... natuurlijk, dat Romeinse Rijk, dat strekt dat ja. zich uit van ja, ja. Brittannië tot de ja, hij, natuurlijk. Dat zijn en andere, andere natuurlijk... contexten, maar, maar uh, je ziet dus dat die koningen hun macht niet meer hebben. Nee, nee. Dat die populariteit ja. heel belangrijk is. In de Romeinse tijd is het bij deze machtige heerst dus ook heel belangrijk. Maar ja. In, op het moment dat dat koningschap natuurlijk ook sterk eh, een politiek-ideologische waarde heeft gekregen... juist door die Franse revolutie, hè, waar alles eh, omvergeworpen is... waar Napoleon gaat jojoien met al die koningen over Europa... en ze eigenlijk terug zijn als de orde wordt weer hersteld... wij zullen de zaak in goede banen leiden... Eh, dat ze eigenlijk met hun populariteit nauwelijks bezig zijn... en dat die koningen ook eh, recht tegen allerlei democratische ideeën in... Uh, regeren en inhandelen. In Frankrijk bijvoorbeeld waar die bonbons terugkomen op de troon. En ja, en bijna een middeleeuwse ceremonieel uh, herstellen, ja. compleet met salving en wierrook en noem maar op. Dat, dat is eigenlijk wel bijzonder. Ja. Ja. Ja. Uh, zullen we even naar de toekomst kijken? Willem Alexander wordt voorbereid, nemen wij aan. <laughs> ja. Hoe moet dat gebeuren? Ja, het Hans, Hans Dijkhuis, in, in, in jouw boek Monarchia ja, dus besteed je een heel hoofdstuk eraan... Hè, aan, de, aan de voorbereiding van troonopvolgers. Wat filosofen daarover zeggen. Uh, in ieder geval aan de opvoeding, uh, ja. als je dat bedoelt. Dan, uh, ja, dat was natuurlijk heel belangrijk. De opvoeding was ook... Kijk, je zat met het, het probleem van de erfelijkheid. Dat werd vroeger ook als een, als een groot probleem. Uh, gezien. Omdat toen ook al duidelijk was dat de koningen. Je die, die kon ook een hele slechte koning op de, op de troon krijgen. Huh? De, een goede koning kon een slechte opvolger. een, een slechte zoon ja. hebben. En op, opvoeding. dat werd nog gezien als een middel om dat te compenseren. Dus eh, om de eventuele gebreken. van de troonopvolger te compenseren. door een goede opvoeding. Ja. En dat is nog steeds wat natuurlijk. Uh, ja, in zekere zin wat nog steeds actueel is. Maar. Ja. Ik heb behoefte om Mariette nu aan het woord te laten. Omdat in het boek mm -hmm. ik Beatrix, Beatrix nogal twijfelt over de capaciteiten van uh, Willem-Alexander. Ja, nou eigenlijk met name omdat hij populistisch, de, de populistische kant kiest. Da en daarin zit haar twijfel. En natuurlijk Mozambique speelt op dat moment heel sterk. Dus uh, ik denk niet dat zij uh, echt twijfelt aan zijn... Of die het kan, maar wel dat hij het anders gaat doen. En dat is heel eng, denk ik, voor haar. Want Zij geeft haar dat wat ze heeft opgebouwd op haar manier... moet ze overgeven aan iemand die het, heel, die het echt wel anders gaat doen. Ben bang dat het niet een smetteloos koningschap wordt. Nee, want ik denk dat uh, Alexander is, is, is veel duidelijker uh, emotioneel is. En uh, toegankelijker ook. En daardoor kwetsbaarder, denk ik. En, daar, en, en nou, Mijn koningin Beatrix, in mijn boek, vindt dat uh, eng. Die, die, die spontaniteit van hem. Ja, hij heeft, hij heeft iets spontaans. Hij ja. is een flap uit. Hij kan iets... Uh, ja. Dus ik denk dat dat... Misschien uh, Beatrix, Beatrix nooit juichen ja, bij een Hij zal ook wel goed voorbereid nee. worden. Want hij, is nu toch, hij is toch 44 jaar, dus als hij moet hij nu toch voorbereid zijn, denk ik. Ja. Als je nou alsnog wel zo moet leren, ja, dan is er ik geen denk ja, ja, denk dat, ik dat, denk dat wordt straks, Hij wordt straks omgeven door een batterij raadgevers. Die ja, maar ik, ik denk, dat ook denk dat we, ook ja, maar ik denk dat hebben. je maar je eigen weg moet kiezen. Nee, natuurlijk, maar er is ook wel ruimte voor. Ja, maar er zijn toch mensen die... Dat is dan gewoon hun baan en die sturen zo'n... Uh, koning dan wel een bepaalde richting in, maar uiteindelijk moet jij daar staan en moet jij het praatje ja. houden. Moet jij kijkt iedereen naar jouw gebaren, naar jou uh, in slaap vallen tijdens een lezing. Weet je, <laughs> je de, altijd al die ogen op je gericht. Dat, dat, uh... ja, ik ik, ik, ik was, geef het je te doen. Ik denk dat de, de voorbereiding voor het koningschap natuurlijk bij Alexander al heel lang aan de gang is, uh, ja. sinds hij in de, bij officiële plechtigheden wordt ingezet, en dan moet hij al. Oefenen in, uh, ja, in hoe je je moet gedragen bij dergelijke gelegenheden. Dat, dat, dat is, duurt nu al twintig jaar, denk ik. En als het goed gaat, schuift hij maximaal naar voren. Dan is het weer goed. Zo ja. ja. dat, dat in Nederland. Nou, hij heeft goed gekozen. Is... Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Handig, ja. zo'n vrouw. Die teflon is, alles glijdt er vanaf. Ja. Goed, uh, Jeroen Koch, even een gok. Wanneer uh, komt Alexander op de troon? Geen idee. Ik las vandaag weer allerlei speculaties. 18, heb ik, 2013 heb ik gelezen. 2015 heb ik ook gezien. Want dan, die mooie uh, parallel met Willem I. Ja, ja, dat zou mooi zijn. Uh, 2015. Maart zou het dan worden. Goed. Uh, wij gaan ons daar ook maar langzaam dan op voorbereiden. Uh, tot zover... De Pavlov-aflevering op Koninginnedag. Ik dank Mariette Nolle, Fickmeijer, Hans Dijkhuis en Jeroen Koch. En luister, als je wilt reageren op wat we hier besproken hebben, mail dan uw commentaar naar pavloveradio.ntr.nl. Ik dank natuurlijk ook nog eens een keer Johan Borger voor zijn muziek. Radio 1 gaat straks verder met Nieuwsbulletin en daarna met Langste Lijn. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag, tot dan.